De olievervuiling in de Golf van Mexico begon met een explosie... op een boorplatform in april 2010. In drie maanden tijd lekte ruim 700 miljoen liter olie weg. De 70-jarige dressuurruiter Hiroshi Hoketsu... doet deze zomer opnieuw mee aan de Olympische Spelen. De Japanner was vier jaar geleden in Peking al de oudste deelnemer... en heeft zich nu opnieuw geplaatst, zegt de Japanse paardensportbond. Hoketsu deed voor het eerst mee aan de Spelen in 1964, daarna 44 jaar niet. Deze maand wordt die 71. Hoketsu is niet de oudste Olympische deelnemer ooit. In 1920 was er een schutter uit Zweden. Die was 72. Dan het weer, vanochtend overwegend bewolkt... in de loop van de dag in het zuidwesten kans op zon. Het wordt 8 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. AMB verkeersinformatie. Afgelopen nacht is er een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen... op de A28 vanuit Hogeveen naar Zwolle. Tussen nieuw en Ommen 2 kilometer...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 Dit is Radio 1. TROS Nieuwsshow. Presentatie Peter de Wien en Mieke van der Weij. 3,5 minuut over 10. Uh, welkom terug bij de Nieuwsshow. Even, we gaan uh, telefonisch over naar Amsterdam. Daar zit Tony van Ringelestein. Die heeft al heel erg vaak voor een dichte etalage bij het oude Jusgebouw staan kijken. Eén deze dagen, volgens mij een paar dagen geleden, Tony, mocht je eindelijk naar binnen een keertje kijken? Toch ja, donderdag waren we hier voor het eerst uh, om even deze winkel te beschichten. En het is echt een van de, van de grootste winkels uh, in de binnenstad van Amsterdam geworden. De Apple Store. En die is de is Apple Store in Nederland. En uh, ik loop nu even naar de ingang, hoor je misschien het verjaardag? je, ja zeg! Voor mensen die net uh, met heel veel juichen werden binnengehaald, een paar minuten geleden. En, en die staan allemaal te juichen daar? Ja, die staan allemaal te juichen, ja. Dat klopt. Dit geloof je Politie niet? Politie erbij, ja. Ja? Hoe, ja de, op, de eerste hoeveel uh, mensen? Er werd afgeteld en vervolgens tegen een groot gejuich op. En tien uh, minuten later ze zijn nog steeds voor elke nieuwe klant aan het juichen. Ze hebben hier 300 medewerkers in totaal bij deze winkel. Uh, waarvan 9% ook in Amsterdam woont, werd er gezegd. Dus ze hebben ze geselecteerd op mensen die op de fiets naar hun werk kunnen gaan. En uh, wat wel bijzonder is aan deze winkel is dat het uh, de, de allergrootste helpdesk heeft van alle Apple Stores. Dat is een tafel, nou ja, waarschijnlijk ook de langste tafel van Nederland. En uh, uh, ook het grootste aantal Apple producten is hier te vinden, vergeleken met alle andere Apple Stores in uh, de wereld. Hoeveel mensen zijn hierop afgekomen? Nou, ik heb net even helemaal naar het Vondelpark gelopen. En uh, als je het lijstje klein een beetje kent, dan kan je de hoek om. En uh, de rij gaat uh, vijf mensen uh, naast elkaar. Gaat hij helemaal slingert hij over de brug? Het is een beetje. Maar dit be je, je niet, die... van een vonnigpark. Ja, ik denk dat dat meer dan duizend mensen zijn, zeker hoor. En, en hoe ziet de winkel eruit? Kun je hem beschrijven? Nou ja, het is zoals alle app, andere Apple-winkels. Het ziet er heel uh, clean uit. Dus uh, houten tafels, uh, producten die daarop liggen. En uh, verder heb je natuurlijk de, de klassieke draaiende glazen trap. Waar uh, Steve Jobs zelfs nog patent op heeft. Die is ook weer aanwezig, alle elementen die zijn er. Eigenlijk vergeleken met de andere Apple Stores die ik zelf heb gezien. Dus één ding is wel nieuw, is dat je nu ook uh, de winkel kan binnenlopen met de app van Apple. Uh, een barcode kan inscannen bij de accessoire weg. Vervolgens uh, heb je betaald met je creditcard op je telefoon, automatisch met inloggen. En dan uh, kan je de winkel uitlopen zonder medewerkers te spreken. Dus je koopt iets met je telefoon en je loopt weer uit. Zo. Ik dacht juist dat die stores bedoeld waren om juist het contact van klant en medewerker te stimuleren, zoveel mogelijk. Ja, dat zit er ook in, Peter. Dat hebben ze ook. Ze hebben het meeste aantal servicepunten waar je recht kan. En ze beloven dat een hele hoop reparaties dat het op dezelfde dag nog worden uitgevoerd. Maar ja, dat hebben de meeste computerwinkels natuurlijk niet. Ja, we moeten gaan kijken hoe ze die belofte kunnen waarmaken de komende tijd natuurlijk er werken 300 mensen daar die we nu horen juichen, kennelijk, hè? Ja, die staan nu bij de opening wel allemaal binnen. Het doet een beetje denken aan of een voetbalteam wordt binnengehaald. Dat staat eigenlijk helemaal nergens op. Of de Beatles vroeger? Maar dat doen ze altijd. Nou, ging ze ook zo'n tje zeg. Hey Tony, je moet er binnen. Ik wil een t-shirt XXL. Kan je dat voor me regelen? Ik doe mijn best, Peter. Dan kunnen dat zal opstaan. Als ik nu achteraan de rij insluit bij het park dan... We staan een paar uur verder, denk ik. N dat, dat lijkt me ook niet het goede idee. Hé, hey, uh, nou, veel plezier. Kijk je ogen uit. Dank je wel. Oké. Okay. U hoorde, journalist Tony van Ringelstein... ging dus over de opening van de nieuwste en grootste Apple Store ter wereld... die gewoon op het ogenblik in Amsterdam te vinden is. Bij ons aangeschoven is Ingrid Hogevorst. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij gaat dadelijk met ons de boeken bespreken. En wat gaan we doen? Ja. Stel je voor, je schrijft voor het eerst een roman... Ja. Je stuurt hem op naar je uitgever. Ja. Je hoort een tijdje niks meer. Nee. denkt eigenlijk ook niet meer zo over na. ben met andere dingen bezig. En na meer dan een jaar krijg je de drukproeven opgestuurd. En je leest ze en je schrikt je rot. Nou, dat overkwam dus de schrijver F. Springer. Heb pseudoniem voor oud-diplomaat Karel Jan ja. Snijder, Die in november is overleden vorig jaar. In 1963, na de lezing van zijn debuutroman met Stiletrom. Zoals hij het zelf zegt in het voorwoord... een sinking feeling in de maagstreek kreeg. En dacht, dit kan helemaal niet. Nou, het boek uh, dat beschrijft de laatste stuiptrekkingen... van het Nederlands bewind in Nieuw-Guinea. En uh, hij trok het dus terug op het laatste moment. Nou, uitgeven, vond het natuurlijk niet prettig. Hij kreeg ook een enorme boete. Moest natuurlijk de drukkers kosten en weet ik veel wat allemaal betalen. En... Nu, bijna 50 jaar na dato, licht. Toch. roman hier. Postuum verschenen. Ik denk dat hij het voorwoord vlak voor zijn dood heeft geschreven. Heel jammer. Uh, en we gaan kijken. Straks ga ik vertellen. Is het nou terecht dat hij hem had teruggetrokken of niet? Dan Hans Munsterman. Uh, wat mij betreft een van de beste Nederlandse auteurs van dit moment. Nieuwe roman. Hou me vast. Geen krachtige liefdesroman zoals de uitgever ons wil doen. Uh, geloven, uh, geloven. Uh, dat is het niet. En wat het wel is, ga ik ook straks vertellen. En dan een heel wonderlijk boek van Gotje Smilewski, dat is een Macedonische auteur, en die een boek schreef, De zus van Freud, in het Engels heet The Sisters of Sigmund Freud, want uh, Sigmund Freud had vier, vier zusters, en die hebben hun wereldberoemde broer te vergeefs gesmeekt uh, ze uit Oostenrijk, uh, Freud mocht Oostenrijk verlaten. Daar was met enorme druk hebben de Nazi's dat toegelaten. Er is ook veel geld voor betaald. En ze vroegen hem ook op de lijst te zetten voor een uitreisvisum naar Londen. Maar het is niet gebeurd en die zijn dus in de gaskamers van de Nazi's verdwenen. Bizar onderwerp, fascinerende roman. Hij won er de literatuurprijs van de Europese Unie mee. Zo. Ik ga straks vertellen. Oké. Okay. Dank je. Dit uh, ongeveer over een kwartiertje, twintig minuten. We besluiten de nieuwsshow vandaag met de nieuwe plaats van Bruce Springsteen. En uh, zo meteen uh, gaan we aan de nieuwe roman van Otto de Kat beginnen. Waarom niet? Ja. Wat doe je als het vooruitzicht van een verwoestende oorlog... zich steeds helderder voor je aftekent? Probeer je honderdduizenden mensen te redden? Of kies je voor je eigen vlees en bloed? Voor die vraag ziet Oscar Verschuur zich in het voorjaar van 1941 gesteld wanneer hij, diplomaat in het neutrale Bern, van zijn dochter uit Berlijn... hoort dat de Duitsers op 22 juni Rusland willen aanvallen. Otto de Kat, pseudoniem van Geurt Gaarland, schreef er het boek... Bericht uit Berlijn over. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die Tweede Wereldoorlog speelt vaker een rol in, uh, in uw oeuvre. Waarom toch die periode? Ja, heeft mij altijd gefascineerd. Ik ben geboren in 1946 de oorlog net gemist, maar toch geraakt. Eh, dat, dat zou wel eens een, een, een, een verbinding kunnen zijn... tussen veel van mijn tijdgenoten. Dat ze net die oorlog niet hebben meegemaakt. Er altijd over gehoord hebben via hun ouders of familie. En, en, en in de schaduw van de verhalen zijn opgegroeid. Ja, En dan toch altijd weer dus een boek over die periode... Nou, of tenminste, uh, uh, niet ja. altijd, maar uh, vaak. Ja. En, en, en waar, Want deze figuur. Kijk, mensen die luisteren, die, die kennen het boek nog niet. Dit is dus een diplomaat in, in 1941. Hè. En dan, dan uh, heb je natuurlijk geprobeerd om je voor te stellen hoe dat was. toen die oorlog er nog aankwam. En toen eigenlijk nog men niet wist hoe het zich zou gaan ontwikkelen. Nee, de hevigheid van de oorlog was natuurlijk al uh, aan de orde... omdat ja. de, de veroveringen 41, ja. van, van, van Frankrijk enzovoort aan de orde waren geweest. De grote oorlog begint met de inval van de Duitsers in Rusland. Operatie Barbarossa. Um, dat is een gigantische uh, legertroep geweest... van 3,5 miljoen soldaten... die toen de grens plotseling zijn overgestoken... Uh, het land was volkomen verrast. Stalin uh, uh, heeft altijd uh, willen ontkennen dat de Duitsers zouden aanvallen. Um, dat gegeven um, is voor een roman uh, toch wel mooi om, om te behandelen. Zeker wanneer je uh, in je verbeelding een Nederlandse diplomaat kan beschrijven... die dat geheim van die inval te weten is gekomen via zijn dochter... die getrouwd is met een Duitse officier. En via die Duitse officier... is uh, die op buitenlandse zaken in Berlijn werkte... via die Duitse officier... is het bericht bij hem terechtgekomen. Uh, maar nog afgezien van alle historische gegevens... en historische research die je daarvoor moet doen... gaat het mij dan toch ook nog... om de menselijke verhoudingen die op scherp komen te staan... in de... Een oorlogssituatie. Dat blijft voor mij een fascinerend gegeven. En dat kan in het verleden zijn. Maar ook nu in de tijd waarin we nu leven. Waarin overal om ons heen de meest verschrikkelijke dingen gebeuren. En oorlogen woeden. Terwijl het gewone menselijke verhoudingen ook mm, zich ontwikkelen en er zijn. Dat is voor mij een soort raadsel van de gelijktijdigheid. En die probeer ik waar dan ook gesitueerd, te beschrijven. En ja. even nog, die, die, die diplomaat heeft u zelf bedacht... of is er inderdaad sprake ooit geweest van een diplomaat... die dit aan wie dan ook... Nee, het zou wel gekund hebben... De mogelijkheid was er. Er waren mensen in die periode die het geheim kenden. Want Churchill die, die riep toch uit, uit, tijdens de oorlog al... op het moment dat die uh, Duitsers uh, optrokken... Uh, riep hij toch al... Ja, we hebben die, die, die Russen wel, wel tien keer gewaarschuwd, zeg je voor. Ja. ja. Um, er is tien keer gewaarschuwd. Zowel door de Engelsen als door andere partijen. Maar Stalin wenste dat niet te weten. Uh, er zijn zelfs ook Duitse spionnen geweest die de Russen hebben gewaarschuwd. Uh, kortom, er was van alles rondom die inval bekend of niet bekend... in een schemerwereld. Die diplomaat had kunnen bestaan, maar hij is toch uit mijn verbeelding voortgekomen. Er zijn wel bepaalde figuren in deze roman die bestaan hebben. Uh, en, en, en die heb ik gebruikt, tussen aanhalingstekens... om het historische atmosfeer aan te geven. Ja, want je zei net, ik doe heel veel research, hoe moet ik me dat voorstellen? Veel lezen is natuurlijk ja, gewoon altijd andere boeken, ja. uh, wat je doet. Uh, eigenlijk de plaatsen die ik beschrijf ga ik zelden heen. Uh, als ik ze beschreven heb, ga ik nog wel weer terug om te kijken of het klopt uh, dat we... Die, die, die, die ski uh, uh, dingen waar het mee begint, eigenlijk die heeft u eerst verzonnen... en toen nog eens gaan kijken of Hotel toen Post, zo heet het niet hoor... Maar, nee. uh, of, of dat er werkelijk was? Nee, dat eerste hoofdstuk, daar kom ik nou eigenlijk net vandaan... Oh. Uh, dat, uh, dat, die, die, dat kende ik, de, de, de Alpen waarin dat eerste hoofdstuk speelt... de plaatste de jongvrouw uh, Eiger, uh, Regioon, die ken ik goed... Dus dat, zoals eigen ervaringen in een boek... altijd natuurlijk uh, een plaats krijgen. En, en, en uh, de vraag, wat is biografisch en niet, uh, komt altijd weer op. Maar uh, heel vaak is het zo dat ik pas achteraf... naar plaatsen ga die ik beschrijf om te kijken of het klopt. Want alles moet kloppen in een roman die in een andere tijd speelt. Waarom dan eigenlijk? Nou... Uh, ja, het moet Mijn niet bok... zo zijn dat ze daar opeens uh, elektronisch zitten te bellen. Maar... Nee, je moet ook oppassen op de taal die je gebruikt. Dat er geen uh, woorden in terechtkomen die in die tijd absoluut... Uh... Ik heb zitten aarzelen over het woord psycholoog. Uh, uh, ik heb daar arts van gemaakt. Want in 1941 hadden we het al over psychologen. Hmm, net niet. Misschien net wel. Een, een aarzeling. Totdat ik ergens natuurlijk nu net in een dagboek las... Uh, dat er wel degelijk over te Dat oh, zal je, je, je, je altijd zien. Ja, ja. Natuurlijk. Uh, je bent heel lang uitgever geweest. Hè? Dat weten sommige mensen misschien, anderen niet. Maar, nog, steeds, uh, nog steeds uitgever? Nee, toch? Nou, ik ben, oh. uh, in de zijleen uh, ben ik nog okay. altijd bezig voor de uitgeverij. Okay. Maar ik ben niet echt de uitgever meer. Nee, en was de, dat heb ik overgedragen. Want ik, ik, ik las in een oud-interview... Dat je zei van nou in de tijd, destijds ben ik begonnen met uh, non-fictie, want die fictie-auteurs zijn van die lastpakken. Moet je eindeloos in investeren en maar een beetje ja. blijven. Het vind ik kletsen. eigenlijk nog steeds, ja. En toen en dacht ik, ik nou ben er een... zelf een geworden. Ja, dat is waar. En nou ken ik dus de beide kanten van de lijn. Ik hoop dat ik niet al te lastig ben voor de uitgever, van wie ik ook altijd een collega was. natuurlijk. van Oorschot. Ja, ja van Oorschot. Um, maar uh, nou ja, dit. Fictieschrijvers die zijn vaak, wat ik dan zo uit de verte kan zien... enorm bezig met zichzelf, en dat moet ook. Zijn niet altijd de meest makkelijke mensen. Nonfictieschrijvers, ik heb altijd non fictie uitgegeven... Ja. dat zijn mensen die met een onderwerp bezig zijn. Ja. En die, dat, dat, als ze daarmee klaar zijn, dan nou is prima. Ja. En dat gaat op een hele zakelijke manier. Je kan als uitgever daar ook heel goed mee discussiëren. Maar met ja, 15, en, 15, 15. en met u kan u lekker over die royalties, want u weet precies uh, wie er gesneden wordt. Uh, <laughs> hè? Ja, ja nee, dat is waar. Ik, ik ken in die zin alle kanten van het vak. Want ik was ook vroeger dan ook nog uh, criticus voor Vrij ja. Nederland en de Volkskant. Ja. Dus ik heb alles gehad, gaat. al die partijen wel gehad. En... Maar uh, het schrijverschap is toch eigenlijk ten slotte uh, wat mij uh, gaande houdt. Maar was dat schrijverschap? In, in, in, in, in, in, lag dat altijd? Uh, ja, dat te, lag te, altijd te rusten op de loer. Dat lag altijd op de loer. Ja, en, en, en, op was de het loer. gewoon wachten tot er tijd voor was? Ja, want als uitgever ben je zo bezeten bezig met het, met het uitgeven van andermans boeken... en met, met het maken van je eigen bedrijf. Dat, daar, dat zijn toch concurrenten van elkaar, het schrijverschap en het uitgeverschap. Daar zijn, dat komt nou niet zo vaak voor. Toen ik op een gegeven moment toch uh, uh, mijn eerste boek gepubliceerd heb... toen was ik nog volop uitgever. Maar ging dat geleidelijk dan? En dat ging een beetje geleidelijk, maar uh, de aanleiding was eigenlijk de dood van mijn vader... Dat ik die, die dood heeft zo'n invloed op mij gehad dat ik later, twintig jaar later, daar pas een boek over heb gepubliceerd. Maar dat lag in. had een soort incubatietijd. Maar toen ik dat eenmaal geschreven had, dacht ik: ja, ik moet. Nog een, ik wil nog een aantal boeken schrijven en dat ga ik ook doen. Maar dat kon wel eens ten koste gaan van de uitgeverij. Maar merk je dan dus dat je een soort van brug overgaat? Dat er, dat er toch een diffuus gebied ontstaat waarvan je denkt... Ja, wie of wat ben ik dan eigenlijk? Of... Ja, ja, nou, dat, dat hoop ik altijd nog wel te weten. Ik ben en uitgever, lange tijd geweest. En nu ben ik schrijver, hoewel ik dat woord nauwelijks durf te uh, gebruiken... Ik ben schrijver, ja, hmm. je bent eigenlijk alleen schrijver als je schrijft. Ik heb het... Uh, en waarom natuurlijk dan een pseudoniem? Een pseudoniem was toch wel omdat ik en uitgever was en criticus was geweest. Waardoor ik uh, mogelijkerwijs bevooroordeeld zou worden uh, behandeld. En ik wilde eigenlijk zo onbevooroordeeld mogelijk worden behandeld. Ook de uitgever wist niet wie ik was toen ik mijn eerste manuscript inleverde. En moest toen vervolgens vernemen dat er een concurrent bij hem in de keuken zou gaan kijken. Maar dat is altijd overigens in grote vriendschap gegaan. Ja. Uh, is dat trouwens gebeurd, dat, dat zo onbevooroordeeld mogelijk behandeld zijn? Mm, Onder de naam Otto de Kat? Want dat vraag ik me eerlijk gezegd al, oh, want de meesten wisten wel dat jij dat was, toch? Nou, dat is al Goeie vrij snel door... goede recent wist het wel. Ja. ja, door Jaap Goedegeburen is het uh, ah, okay. bekendgemaakt in de Haagse Post in dat tijd. Maar uh, dat, dat wist hij omdat ik heel lang daarvoor in Tirade een verhaal had gepubliceerd. wat terugkwam in dat boek wat ik ah, toen publiceerde. Ja. En ja. hij wist dat nog. Dat was mooi, maar ook jammer. Zou het, het huidige tijdsgewicht ook aanknopingspunten kunnen bieden? Of, of heb je toch die, die afstand tot de geschiedenis nodig? Um, eigenlijk maakt het uh, naar mijn smaak niet uit... wat er is niks wat niet was. Je kan eigenlijk uh, iedere periode gebruiken... voor het, het, het maken van een roman... Ik geloof ook eigenlijk niet eens zo in een historische roman. Het speelt in de geschiedenis. Maar iedere periode is, is, uh, is, is belangrijk en, en interessant. Als er zich uh, mensen uh, in afspelen die interessant zijn. Dus het decor vind ik uh, is heel belangrijk. De tijd waarin uh, mensen worden gesitueerd is heel belangrijk. Die krijgen een verdieping wanneer je. Uh, het beschrijft. Maar um, nee, het zou best kunnen... dat ik uh, mijn nieuwe boek uh, over de tegenwoordige tijd ga. Dus dat zou kunnen. Zou Zijn kunnen. er echt schrijvers met wie je, je verwant voelt? Of? Ja, ik voel me wel met een aantal schrijvers. Die volg ik graag. Jeroen Brouwers, uh, mm. Adriaan van Dis, F. Springer... die net genoemd werd. Ja. Uh, dat werk ken ik goed. Um, de, de, de huidige generatie... Ik lees steeds minder fictie, merk ik. Ja? Uh, om, als je aan het schrijven bent... wil je eigenlijk niet gestoord worden. Je wil ook niet te veel stemmen om je heen van andere schrijvers. Je wil gewoon je eigen gang kunnen gaan. Het, het boek maakt de indruk... Uh, uh, dat het eigenlijk over elk woord bijna gewikt en gewogen is. Is dat maar een indruk of is dat ook inderdaad zo? Dat is in eerste instantie niet zo. Ik schrijf uh, met de pen overigens gewoon uh, mijn manuscript. Met de en de daar verbet. Ja, ik, ik, ik, dat gaat. niet... Je schrijft nog met de pen? Ja, ik schrijf ja. met de pen. Ik, ik zou het schrift. niet anders In een blok in een, in een, een ja, maar bloknoot, Dat verklaart wel iets van die stijl hoor, denk ik. En ik, uh, ja. ik zou het niet kunnen op een computer. Dat, dan heb ik geen gevoel. Uh, ik moet die hand over dat papier hebben gaan. En dat. En dat, duwt, dat schrijven van mij, dat, dat, dat duwt zichzelf voort. En uh, ik weet eigenlijk ook niet de ene zin wat de volgende gaat brengen. Dat is een. Ja, achteraf denk je, wat, hoe is het mogelijk dat ik dat gedaan heb? Daarna, nadat ik het geschreven heb, ga ik kneden. Boetseren En, boetseren en, en schrappen. En steeds en dat is een proces, ingedikter. Dat is een, een proces dat veel tijd kost. Dat Kost wel een half jaar, zeker. En, en dat, dat bewaar je dan tot het laatst ben je daarmee bezig. En dan geef je het aan de uitgeverij. En dan krijg je nog weer eens een, een, een ronde. Ja. Je denkt dat je klaar bent, maar dat is niet zo. Nee. En dat moet ook niet. Dus je hebt, dus je hebt wel een kritische redacteur gevonden? Ik heb uh, twee hele kritische uh, redacteuren. En dat vind ik ontzettend belangrijk. Ja, het is een hele precieze stijl. Hè? Want uh, Ingrid, jij hebt ook wel eens eerder een boek van uh, Otto de Kat... Uh, ja, ja. Hier, en ik, uh, besproken, ik, ik vind, ik vind uh, het, het ook echt uh, vind het een beetje romans uit het interbellum. Ben jij niet heel gek op de romans van Sigrid Lenz bijvoorbeeld? Nee. Ik oh, ken hem wel, je? maar ik, ik heb ja. hem niet gelezen. Want die nee. Duitse stem zo, weet je, dat zo je... Nou, in Duitsland slaan die boeken voor mij enorm ja, aan. Ja, dat kan en, me heel goed voorstellen. Het zit een, een soort kalmte in mm -hmm. en een rust die heel erg... Toch voor oorlogs is. Hm. En dat vind ik heel prettig. Ja. Ik hou ook erg van boeken van Siegfried Lenz. Oké, okay. Bijvoorbeeld. voorbeeld. Ja. Goed, het volgende boek is dan in de maak? Of, uh... Nou, het is niet in de maak. Nee. Dit boek ligt me nog te dicht op de ja. huid. Om, om al verder te kunnen. Misschien een tussendoortje, 100 verrassende aspergerrecepten of zo. <laughs> maar een beetje een non-fictie boekje. Of ja, ja, ja. een boek ja. over de uitgeverij. Ja. <laughs> Hoe geef je boek? Nee, er komt een nieuwe nee. roman. Ja. Maar welke, ik weet het niet. Precies. Hé, <laughs> hey, dankjewel. Uh, Otto de je of Geurt Garland, is maar net over, wat je wil. Over zijn nieuwe roman bericht uit Berlijn. Het is dus een uitgave van Van Oorschot. En u kunt er meer over te weten komen op onze website... nieuwschop.nl of teletextpagina 260... Gaan we voor de muziek of gaan we door met nee, de. Nee, we gaan met dingen door. Okay. Kijk eens aan. Kom op, wat we ja, worden. Ja, ja, ja. <laughs> nou, nou. Diplomaat Karel Jan Schneider. We ja. hadden er over hem. hè. De latere schrijver en springer. Die bracht in 1962, na vier jaar onafgebroken in nieuw Guinea te hebben gewerkt, uh, in nog de Nederlandse bestuurdienst. Ja. Zijn verlof door op de Franse aan de Franse Rivière. En dan in zo'n typisch uh, mediterraan hotel, zo'n strandhotel... en observeren die de gasten, vertelt hij in het voorwoord. En er is dan zo'n bejaarde steenrijke dame met Giccolo. En hij denkt, god, Sommers en Moor. Het is een Moor. Die heeft natuurlijk al die Rivière-verhalen geschreven. En er zijn ook heel veel verfilmd. Het is helemaal die sfeer. En hij denkt, weet je wat... Ik ga die ervaringen van Nieuw-Genea's opschrijven. En elke ochtend schrijft hij, met de pen inderdaad nog... Uh, geurt, net oh. zoals uh, jij oh, nog steeds. Uh -huh. En in zestien ochtenden, kan jij je voorstellen... in zestien ochtenden schreef hij het boek. Zo. Zest, dat vind ik dus, dat ja. kan ik me dus niet voorstellen. Maar goed, hij heeft het daarna thuis uitgetypt op de typemachine nog, hè? en naar een uitgeverij gestuurd. Hij noemt hem wel de naam, het is een onbekende uitgeverijkenning. En uh, nou ja, hij was diplomaat, werd dus weer uh, naar ergens anders toegestuurd. Uh, debuteerde bij Querido met berichten uit uh, Hollandia, verhalen. Hm. En krijgt na anderhalf jaar dat manuscript helemaal hm. klaar... en denkt dus... Uh, dus ook oh, nou, dat echt. ze helemaal geen contact meer met hem hadden Ja, maar ja, hij zomaar. zat natuurlijk ook veel in het buitenland. Ja, ja. En uh, zo ging dat waarschijnlijk vroeger. Dus hij zei uh, nou ja, dat hij dus een soort sinking feeling in de maagstreek kreeg. Want het was een soort luchtige schets geworden, zegt hij. Van enig lokaal gekissenbiss tussen bestuursambtenaren, zendelingen... en nog wat rare vogels. En een enkele blote te krijgen met peniskoker en een pijl en boog <lacht> voor de culeur lokaal. Hij is dus het zo, zo heerlijk wilde, uh, ja. ironisch, hè. En... Uh, hij dacht, dat kan helemaal niet. Want intussen natuurlijk, het boek was geschreven in 62. Maar in 63 had Nederland natuurlijk afstand genomen ja. van nieuw guinea En de had zich helemaal teruggetrokken uit de archipel. En uh, achteraf uh, schrijft hij, betreurde hij dat enorm, dat besluit. Want hij zegt, juist toen had hij de kans moeten grijpen... om de mensen te laten weten hoe wij verbeter onze plicht uh, daar deden... Met die Papua. En dat is dus... Daar gaat dit boek dus over. Want 50 jaar na toen Ik zei het al straks al. Ligt het er dus nu. Jammer genoeg kan hij zelf, uh, heeft hij het zelf niet meer meegemaakt. Uh, het is postuum natuurlijk verschenen. Want hij is in november helaas overleden. Springer. Nou, en het is een uh, heel vlot geschreven... Uh, ergens zie ik dat Sommers en Moon... Dat vlot, zo'n vlot geschreven... Uh, ironisch verhaal over die bestuursambtenaren daar op nieuw guinea die nog een laatste potseerlijke poging doen... om, die, om daar ja, orde, vernieuwing, westerse verlichting aan te brengen. En, uh, en uh, hij kan het heel mooi beschrijven... Uh, het zijn, het zijn koppersnellers, ze zijn allemaal verwikkeld in stammenoorlogen. En er eh, moet dus orde gebracht worden. Maar de Nederlanders zijn met handen en voeten gebonden aan internationale wetgeving. Want in de jaren zestig, ja, je hoefde maar iemand wat aan te doen. En je was meteen in alle kranten, was Nederland natuurlijk helemaal fout. He, de, hele, de hele teneur was natuurlijk van weg daar. Nou ja, en ze hadden al ruzie met de Amerikanen ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus dat is heel erg leuk. Nou, en dan laat hij dus een hoofdpersoon Dekker... in wie we, we, we natuurlijk altijd die springer Herkennen. Die wordt ingevlogen in een gebied, Zagar. En eh, daar is net een toestand geweest van zijn voorganger. Die hebben ze weggepromoveerd omdat hij een opperhoofd een afstraffing gaf. En daarbij zijn arm brak. Nou ja, wat de hel, hè? Maar goed, dus een uh, heel ruig gebied. En uh, hij denkt, oh jee, en ik zit hier, wat moet ik doen? En inderdaad, er gebeuren verschrikkelijke dingen. De missieschool wordt afgebrand. De vrouwen worden verkracht. Er is een onderwijzer vermoord. Er worden baby's afgeslacht. Ja, en die Papua's, die lachen om die bestuurders. Want die weten dat ze niks mogen doen. Dus, dus nou, en op een gegeven moment is het zo erg, dan moet hij wel op missie. En dan heeft hij dus zo'n paar van die mensen, zoals je het dan zelf uh, noemt, met twee blanken en vijf uh, uh, inlanders moesten ze tegen duizend krijgers, koppensnellers. En uh, dat gaat natuurlijk helemaal fout. En uh, degene die, zeg maar, die westerse stem, dat heeft hij ook heel mooi, dat is een Antropoloog zit er in dat gebied en die is dus tegen elk ingrijpen en die zei wat moeten jullie hier? Dat zijn toch de mooie oervolg, oervolkeren. Hè? en dat kan niet altijd zo leuk tongen cheek. want die man die wordt uiteindelijk die, die weet niet opgeven aan het eind hoe snel die bij die Nederlanders helemaal aankomt. ja die, dat, dat, dat, hij had er ook niks te zoeken ook al is het een halve Papua geworden maar uh, die Papua ja dat is natuurlijk dat, dat, dat, dat werkte ook helemaal niet en dus het is ontzettend leuk en hoe die al die mensen, maar die al die uh, het zijn heel veel dialogen, het is een heel levendig, uh, vlot geschreven boek geworden. Heel grappig! Want Springer heeft dus ook wel later over Nieuw Guinea gepubliceerd, maar heeft onder hij het andere uiteindelijk nog? Bewerkt, nou, of hij heeft het dus uh, later want, uh, vond hij het dus wel oké. Okay. Ja, en hij heeft het nog bewerkt uh, tot uh, de laatste twee hoofdstukken. Ja, de ja. gladde paal van macht. Ja, de gladde paal van macht en schimmen rond de Parula. He, twee boeken in ja. boek Eugenia. Ja. ja, dus dit is eigenlijk... Uh, Fijn dat dit alsnog eens uitkomt. Maar je weet natuurlijk niet hoe het in 1963 was gevallen. Hè? Dat weet ja. je natuurlijk niet. Dus, maar ik ben ontzettend blij uh, dat het er is. Met stille trom... Ef Springer. Dan Hans Munsterman. En uh, ik vind dat een van onze betere Nederlandse auteurs. Hij is uh, schrijver uh, voor de luisteraars, werkte al jaren aan een romancyclus. Uh, waarin altijd zijn literaire alter ego Andreas Klein. Hij komt uit een Duits-Nederlandse familie. Hij heeft een hele familiecyclus geschreven. En het vijfde boek, eh, boek uit deze reeks, de Bekoring, daar kreeg ik de Akelprijs voor in 2006. Ja. En ik heb uh, in de tijd, ik dacht twee jaar geleden, uh, ik kom je halen, over dat geestelijk, toch ja. licht geestelijk gestoorde broertje. Het was nou, ook een mooi boek was een heel mooi boek, ook in die hele reeks. Nou, Dit is een nieuw boek van hem, net verschenen. Hou me vast, heeft niks met die familieziekens te maken, is gewoon los. Uh, maar het is geen liefdesroman, daarmee begon ik eigenlijk. Want uh, zoals de omslag ons graag wilde geloven... want je waant je eigenlijk als lezer meer in een droom. In, een soort, in de droom van zijn personage Zelda... een 22-jarige student aan de Toneel Academie van Maastricht... die vlak voordat ze de diploma krijgt uitgereikt de wereld eigenlijk haar levensverhaal wil vertellen, haar verhaal. En dat verhaal draait om een docent, wonderlijke man, een Griek. Maar die zijn studenten, ja, provoceert, hij noemt ze verwend. Jullie zijn zo gemiddeld, zo typisch Nederlands. Hij geeft, zij speelt eigenlijk een soort psychologisch spelletje met ze. Uh, zegt op een gegeven moment, uh, als ze een uh, kunstenaar willen bezoeken... nee, dat gaan we niet doen, want we gaan naar het, uh, het KMNI waar waren weerberichten. We gaan ons met weerberichten bezighouden. Hij uh, heeft een ongeopende liefdesbrief. Hij, wat zou ik doen? Zal ik hem openmaken of niet? En uh, uiteindelijk tijdens een etentje... dan ligt die docent een tipje van de sluier, Want het is een hele gesloten... ze vragen zich af, dus wie is deze man? En dan blijkt er een grote liefde in zijn leven. En die Zelda die wil dat verhaal boven tafel krijgen. En dat heeft grote gevolgen voor haar. Want in dat verhaal herkent ze, denkt ze haar moeder... En dat zou hem dus haar vader maken. Maar er is iets met het boek aan de hand. Van Hans Münsterman, hou me vast. Ik heb het twee keer gelezen. Ik denk dat ik begrijp wat hij wil. Maar het, het komt er niet uit. Het lukt niet. Wat hij wil... Het, uh, het is natuurlijk een meisje van 22, van deze tijd. Dus dat boek bestaat uit allemaal korte, uh, brokkelige hoofdstukken. Die uh, ook weer in de hoofdstukken zelf uit ja, heel associatieve stukjes informatie krijg je. Waarmee die natuurlijk uh, in de huid kruipt van een jonge vrouw. En haar manier van denken en leven. En zoals zij de wereld hè, ziet. Wil die natuurlijk aanschouwelijk maken. Uh, zeg maar Een soort zeppend modern levensstijl. Maar het werkt niet. Het, uh, zij blijft met name in het eerste deel. zo ver van je afstaan door die brokkige informatie. Dat je. Ik moest echt moeite doen. Nou, ik, ben, ik heb het gedaan, want ik vind Münsterman gewoon een goede schrijver. En ik denk, wat wil jij eigenlijk? Moeite doen om dat boek niet weg te leggen. Het werkt dus niet. Mm. Nou is het al vaker wel gedaan. Uh, zeg maar Het zeppende, moderne manier van denken van jonge mensen. Wat, zoals een schrijver dat zou kunnen zich voorstellen. Maar uh, je komt niet bij haar. Het blijft op een afstand. En uh, wonderlijk is dat. En het tweede deel is wel iets beter. Want dan is die docent meer uh, aan bod. En zijn verhaal... Maar het is... Het, dan begint het wel iets meer body te krijgen. Maar uh, het is... Uh... Je vindt het gewoon jammer, hè? Ja, ik vind het jammer, ja, ja. Want ik vind hem zo goed. En nou, ik vind... Nou, ik heb liever een mislukte uh, Hans Munsterman dan... Uh, maar, nou, want ik vind gewoon iemand dan probeert wat, iets. Nou? Dan wat nou ja, dan gewoon uh, zo'n commercieel romannetje... wat je eventjes uh, in elkaar draait. Uh, ja, ja. Ik vind het, het... Dat zie je soms bij Paul Ooster ook. Het is ook een van mijn favorites. Maar die kan er soms... Die probeert dan iets. Dat de schrijver iets probeert en het lukt niet. Dat geeft niet. Dat doet hij... Uh, dat, dat maakt niet... Want het is jammer, want ik denk het werkt niet. Je kunt niet als oudere man in het hoofd kruipen van zo'n jong meisje... en uh, het seppende manier van leven, kan je niet seppend schrijven. Dat werkt. Nou, ik denk, de literatuur heeft toch een verhaal nodig. Wat denk jij, Geurt? Ja, als ik, als ik dit zo hoor... Uh, dat is natuurlijk een hele experimentele manier van schrijven ja. geweest. En dat hij het geprobeerd heeft, lijkt mij uh, zeer te prijzen. Ja, maar moet je het dan uitgeven... Dat is nu de vraag of zijn uitgever had moeten zeggen: hé, hey, ja. uh, dat. Dat die dat, goede redacteuren van dat, jou hadden gezegd, maar. Nou ja, oh. Gesteld dat Inge het uh, dan gelijk heeft, natuurlijk, hè, want wij weten dat nog niet. Maar goed, nee, we dus, weten nog het nog niet, want iemand anders kan daar geheel anders dat over oorlogen. Jij dat kan daar niet bij komen, dat, dat, dat, dat blijkt. Maar andere uh, critici en lezers zouden dat wel kunnen. Ja. Dat blijft natuurlijk altijd. Ja, maar ik denk dat een, een, een roman altijd toch een verhaal nodig heeft. Ja, dat ben ik met je eens. Dat, dat is gewoon een soort basisprincipe. En als je dat gaat loslaten, dan wordt het ingewikkeld. Nou ja, toch interessant. Hans ja. Münsterman, hou me vast. Uh, dan een uh, wonderlijk boek. Kotje Smilewski. Die won met zijn roman De Zus van Freud. De literatuurprijs van de Europese Unie 2010. En het, die roman onthult eigenlijk een vrij cynisch familiegeheim van Sigmund Freud, de wereldberoemde grondlegger van de psychoanalyse, die in 1938 de nazi's waren Oostenrijk binnengevallen, hadden de grenzen gesloten, niemand kon eruit. Is er enorm druk uitgeoefend, veel geld ook betaald, onder andere door een Italiaanse prinses, waarover net een boek is verschenen dat ik even de naam niet meer weet. Paula, nog wat. Paula Bonaparte, ja, Pauline Bonaparte, die heeft onder andere heel erg veel moeite gedaan om hem eruit te krijgen. Hij mocht een lijst maken van wie in aanmerking kwam voor een uitreisvisum, en op die lijst prijkten 16 namen: Sigmund, zijn vrouw, hun kinderen, kleinkinderen, twee bedienden, de huisdokter en zijn hondje. En niet zijn vier zusters: Rosa, Marie, Pauline en Adolfine. En uh, die ontbraken, en die zijn dus naar Theresienstad gebracht. en daarna in Auschwitz vergast. En uh, hij heeft zich daarin vastgebeten, in dat onderwerp. Deze Gotje Smilewski, een, een, een, een uh, nog vrij jonge schrijver. En hij. Uh, hij laat ons eigenlijk zien dat leven van die zusters want Adolfine, dat is de hoofdpersoon, dat is een ongetrouwde zuster van Siegmoed zijn lievelingszuster wel die altijd in het geboortehuis van de Freud's is blijven leven, wonen en uh, de andere zusters uh, uh, Marie en Paula, die woonden in Berlijn, nou dat zijn allemaal verschrikkelijke levensverhalen de ene die verliest uh, eerst de zoon die springt van een brug af en een paar jaar later de dochter van dezelfde brug en die heeft geen man meer, dus die gaat uit Berlijn, vlucht hij naar Wenen en gaan weer wonen bij, uh, en die andere ook, Paula. Dus al die zusters komen bij elkaar in dat geboortehuis en hebben dus 1938 hem gesmeekt en gebeden, laat mij gaan, Want Paulien was bijna blind en die had nog maar één dochter, die in New York woonde, die elke dag belde, uh, kom, kom hier naartoe, want het gaat fout. En natuurlijk, waar we het net over hadden, uh, moet je niet meteen denken dat of denk ik, ja, ik kan me voorstellen dat je niet je ouders zusjes zusters meeneemt naar Londen, misschien. Maar aan de andere kant, Freud uh, heeft misschien gedacht: het loopt zo'n vaart niet. Hij, uh, volgens de roman, want dat weet je natuurlijk niet of het waar is, had hij, heeft hij gezegd: als jullie hadden moeten gaan, had ik zeker aan jullie gedacht. Maar hij deed het dus niet. Hij, uh, hij, hij, uh, heeft, uh, hij laat hem ook zeggen: van ja, ik, ik kom snel terug. Maar Freud is natuurlijk vrij snel in Londen overleden, want hij had die mondkanker al. Toen hij uit uh, Weden in 1938 naar Londen ging. Nou ja, en wat uh, hij dus doet, en dat is wel heel bijzonder. Uh, die zusters die komen dus in Theresienstad. Uh, die Adolfine die krijgt daar een vriendin, dat is de zus van Frans Kafka, Ortla Kafka. Die, uh, daar raakt ze mee bevriend, en die, uh, die heeft, het lijkt haar geheugenverlies, en eigenlijk aan die vertelt ze haar levensverhaal. En, het is, dus, dus, en daarmee brengt hij je in Wenen, eind van de 19e eeuw. En laat hij eigenlijk uh, zien. Want dat is toch wel de hele blik die je krijgt op Wenen. Wenen was natuurlijk het culturele centrum. Hè, met alles. Uh, uh, haar grote vriendin was bijvoorbeeld de zuster van Gustav Klimt, Clara Klimt. Ja, die heeft de helft van de tijd in de psychiatrische inrichting doorgebracht... dat het eigenlijk voor vrouwen toch wat veel minder leuk was dan voor mannen. Hij zegt ook bijvoorbeeld, Anna, de dochter van Freud... wilde medicijnen gaan studeren. Maar dat werd dus door, want Sigmund komt er dus niet goed in af... werd geweigerd door want Die vond dat vrouwen niet hoefden te gaan studeren. En uh, dat milieu beschrijft hij ook helemaal, die ouders van Sigmund Freud... die alles in het gezin draaide om dat geniale jongetje... Die moeder was helemaal gespitst op dat jongetje. En Adolfine was uh, zijn oudere zus, nee, uh, zijn jongere zus. Maar die, uh, daar zei die moeder steeds van, joh, het is jammer dat jij geboren bent. Hij, hij neemt het eigenlijk op voor, uh, voor vrouwen in die tijd. En hoe slecht die het had en hoe, wat voor moeite die moesten doen. Uh, om, en met name in die conservatieve Joodse gemeenschap natuurlijk ook. Wonderlijk, wonderlijk. Dat het iemand dat onderwerp neemt. Yeah. Ik vond het wel leuk. Uh, Gotje Milewski, de zus van Freud. Het deed verreweg iets aan godeslaat denken van Erwin Motier, mm. omdat die vrouw natuurlijk ook heel oud is en dat terugvertelt. Vlak voordat ze in de gaskamer verdwijnt. Dankjewel. je wel. Informatie allemaal te vinden op tekstpagina 260. En ook op onze website www.newshow.nl now but you know you Onmiskenbaar Bruce Springsteen. Ik kan me voorstellen dat hij zelfs hier zijn concerten mee begint in Europa. Deze zomer in Nederland de printpop. En dan in Keulen en wat nog meer Jan Douwe? Nou, hij doet een wereldtour. Ja. Dus en hoe heet het nu? Hij gaat de wereld rond. Land of Hope and Dreams. Juist. Typisch Springsteen, hè? Ja, dit is typisch Springsteen, zoals hij uh, Born in de USA gemaakt heeft en zoveel meer. Het komt van het album Wrecking Ball. Dat gaat over het financiële wanbeleid van de Verenigde Staten... en de crisis die daaruit ontstaan is en naar goede gewoonte kruipt hij daarbij in de huid van gewone mensen... die hun lot leidzaam ondergaan, hun toevlucht zoeken bij elkaar... of zich vol behoorlijk te woede met geweld willen verzinnen. En... Over dat nieuwe album gaan we praten met Jan Douwe-Kroeske. U hoort hem al. Uh, iedereen roept dan ook de bos. Moeten we niet eens stoppen met de bos eigenlijk? Ja, ik vind het een beetje geringschattend altijd. Oh, fit geringschattend? Want, ja, want als je iemand de baas noemt, dan heb, heb ik altijd de neiging om te zeggen... Ja, maar het is niet zo. Nee, chef is eigenlijk een eikel. Ja. Ja. <laughs> ja, Hoe komt hij daaraan, aan die naam? Uh, uit zijn... Ja, die naam is geboren in Amerika. Uh, daar werd hij als de absolute top gezien, uh, de nummer één. En ook iemand die op het juiste moment vaak uh, dingen riep... en ook heel lang dingen niet riep. En dan op het juiste moment weer wel. Dus ja, wat dat betreft uh, moet hij de naam houden, maar... Ja, ik heb daar persoonlijk altijd wat moeite mee. Zijn uh, album heet nu Wrecking Ball, wat zoveel betekent als sloophamer. Ja. Dat zou ook wel heel erg precies uitgekozen zijn. Ja, hij, heeft, hij legt in één nummer, het titelnummer legt hij het uit... maar hij legt eigenlijk in alle nummers uit. Ja. Wat maar wat, wat legt hij dan uit? Ja, Aan de ene kant geeft hij een tip aan het individu... aan degene die de liedjes meelezen of meezingen van uh, Hou je rug recht. Uh, weet dat we in een uh, crisistijd leven... En, uh, wat je ook hebt opgebouwd kan maar zo afgebroken worden. En uh, um, in Land of Hope and Dreams, waar je er net een stukje van hoorde... Mm -hmm. uh, daar geeft hij een, een, een, een heel hoopvol perspectief. In andere nummers plaatst hij heel goed hoe op dit moment de maatschappij eruit ziet. Amerika, maar ook in Europa. Ikzelf ben nu het verhaal Rijkman Groening aan het lezen... en de herkomst van de beurs van Amsterdam. En tegelijkertijd komt de nieuwe Springsteen uit. Dat is wat ik net zei mm -hmm. over het album. Het komt op dit moment uit... Als je Rijkman Groenig goed in het Amerikaans had uit kunnen spreken... had hij ook gefigureerd op deze plaat bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. zoals Springsteen ze namelijk hebben geprobeerd uit te leggen... als <lacht> Nederlander van Ierse afkomst. Springsteen. Springsteen. Ja. Ja, ja, ja. Dus, uh, uh, we, we kregen een mailtje, en ik kan me dat wel voorstellen eigenlijk van iemand... die zei, er wordt toch al twee weken lang... wordt er echt, werkelijk nou ja, dag en nacht ongeveer... Uh, aandacht besteed aan de komst van een CD en van, van, van Springsteen. Wat is daar de reden voor eigenlijk? Nou ja, je moet je afvragen of het belangrijk is. Ik vind het uh, belangrijker dan de gemiddelde nieuwe plaats... van Lady Gaga, Coldplay of Beyoncé. Uh, omdat we hier praten over een oeuvreartiest. En niet over een commercieel uh, momentum in het bestaan van een artiest. En dat kan zeven jaar duren of vijf jaar duren of vier jaar of wat dan ook. Maar Springsteen dit jaar uh, speelt veertig jaar. En de lijn die hij heeft, vind ik zelf, zit in het verlengde... van Woody Guthrie, Pete Seeger, maar ook Dylan. En als je kijkt naar de urgentie van de nieuwe Springsteen... Uh, dan is die urgenter dan de nieuwe Dylan over het algemeen. En nogmaals, wat ik net zei, Springsteen brengt altijd op het juiste moment... In Omdat de het een uit. statement is. Omdat het een duidelijk statement net is. is na, net na de rising uh, wat 9-11 betreft. Ja, ja, bijvoorbeeld. Maar ook in zijn live performances. Hij heeft zichzelf heel lang opgesloten gehouden... voor uh, heel persoonlijk contact. En in de afgelopen vijf, zes jaar is hij dat helemaal gaan veranderen. Uh, hij komt heel dichtbij nu. Uh, ik heb hem in de Heineken Music Hall gezien. Ik heb hem in Carré gezien. Ik heb hem in Londen gezien. Ik heb hem groot gezien in de Kuip. Uh, soms blijft hij heel ver weg. Dat wil hij ook, omdat hij met een theater, met een circus bezig is. Maar de laatste vijf, zes jaar komt Springsteen verdomd dichtbij... Wat, wat hij... bedoel je daarmee? Komt als dichtbij. artiest komt hij heel dichtbij je. Op het podium staat hij op een meter afstand. En met zijn liedjes komt hij heel dichtbij. Uh, hij gaat zelfs naar Pinkpop. Ja. Wat uh, tot vijf, zes jaar geleden onmogelijk was. Maar waarom was dat onmogelijk? Omdat hij dat gewoon niet deed. Hij speelde geen festivals. Hij speelde ja. alleen zijn eigen shows. Ja. En dan op zijn minst voor drieënhalf uur. Ja. Geen enkele artiest in de wereld. In het begin zelf 4,5 ja, als... uur. Ja, uh, ja Prince... Uh. Uh, die is van hetzelfde allooi ongeveer. Je hebt hem wel eens uh, geïnterviewd, hè? Ja, ja. En? Dat ja, ik kan me de nog de... herinneren, dat was een hele... Uh, dat was, ja, Met dertig man tegelijk, of niet? Nee, nee, nee. Ik was de enige. Het was een hele mooie... Het was een mooie dag, want we werden uitgenodigd door het management. Door Barbara Carr. Een, een hele sterke, reizige vrouw, 1,90 meter ongeveer, zwart haar... Uh, stond tegenover mij en zei, oké, okay, ze zegt, wat ga je uh, doen? Jij bent gelukkig ook lang. Dus ja, uh, ja, dus we hadden, nou, we stonden oog in hoog. En ze zei, wat ga je doen? Oké, okay, leuk, kom je vandaan, daar en daar, goed. En je maakt dat en dat programma, dus ze had haar huiswerk heel goed gedaan. Ze zegt, nou, je hebt de hele dag hier in Londen. Wij gaan dan zus en zo en voorbereiden voor het optreden van vanavond. Uh, op die en die moment heb je de tijd met Bruce en ga je gang. Het was een mooie dag. Een interview gedaan van eerst uh, ruim een uur en daarna hebben we alles kunnen filmen van soundcheck tot en met uh, gesprekjes in de crewroom. Uh, na het optreden was er een ja, een buffet voor de hele band, uh, dus niet voor uh, Vips, maar voor de band zelf. En alle roadies, iedereen werd gefeteerd na het optreden in de Wembley. En nou, dan kom je area. ook wel op mannen, 50 toch? Zoiets, nee, meer, meer? Nee, het zijn er meer ah. ja. Nou, dan gaat het echt over honderden. Mm, echt waar? Ja, als je in de Wembley Arena speelt met techniek erbij. Uh, de mensen die het podium opgebouwd hebben. Ja, ja, ja. ja, ja. En weer gaan afbreken. De mannen die de koffers insjouden, de vrachtwagens rijden. Okay. Uh, de bandmembers begeleiden, mm. ja. Is hij echt one of the guys? Want die, heeft, die uitstraling heeft hij natuurlijk toch? Nee, dat, dat uiteindelijk... Nee, maar hij zal ook daar weer op het juiste moment is hij even aanwezig. Om mensen een handje te geven. Of uh, even te laten horen dat hij blij is dat alles goed geregeld is. Ik kan me herinneren dat ik... Uh, zoals ik uh, wel vaker met dit soort mensen heb, dan ben je toch enigszins nerveus. Ja. Want je wilt die tijd die je hebt zo goed mogelijk gebruiken. Uh, ik had een uur. Ik wilde mijn Dat tijd met is, hem he? zo goed mogelijk ja. Maar ik wilde mijn tijd met hem zo goed mogelijk gebruiken. En op een gegeven moment zei hij na nou, een minuut of twee, drie, omdat ik blijkbaar snel ging in zijn ogen, relax. Ontspan. We hebben ruim een uur. Zo. En toen zijn we gaan praten over hardlopen en over de sprint over de 100 meter. En, en ja, toen ontstond er een ander gesprek. Wat is je favoriete bruce nummer? Badlands. Ja, even ja. luisteren. van Bruce Springsteen. Waarom is dit het nummer voor jou, Jan Douwe? Ja, er zit een aantal hele kleine herinneringen... maar heel belangrijk aan. Ik vind de gitaarsolo... of eigenlijk het, het scheurwerk van de gitaar... Eh, ergens na, na een seconde of 243 geweldig. Eh, de manier waarop hij hier zingt... is meer vertellend dan echt zingend... maar heel erg van achteruit zijn strot. Dus is niet heel erg mooi gezongen, maar wel rauw. Uh, de rol van Clarence Clemens live in dit nummer is enorm Exacte belangrijk. zijn. Dat, hè? Ja. ja, die is net overleden. Het doet me heel erg denken aan Frits Barent en Henk van Dorp. Die uh, uh, geweldige radioprogramma's maakten. Uh, en, en in hun radioprogramma's vaak refereerden aan Springsteen. En dan met name dit nummer. En Jungle Land bijvoorbeeld. Dus het doet me ook heel vaak denken aan Frits Barent en Henk van Dorp. Uh, ja, dus er zit heel veel meer in. En aan de tijd dat ik op kamers woonde. <laughs> en boven mij Cor woonde. En Cor die verzamelde alle uh, ja, white albums van Springsteen. Die deed dus niet in wat ik deed door de jaren heen... alle plaatjes verzamelen hmm. die eruit kwamen. Maar hij oh. kocht overal van Zweden alle, tot en met alle Amerika. Alle bootlegs. Alle bootlegs. En hij had er honderden. Verzamelde echt... Vaak niet in mijn om beleving, aan te horen hoor. Precies. Ja. Vaak rotzooi. Ja. En toen zei ik tegen hem, dat kun je toch niet menen. Ja, maar Springsteen is daarin... Die en die plaats in Amerika, of daar en daar in Europa, heeft daar gespeeld. Er is weer een vinylplaat van uitgekomen. Ja, maar er zijn ook mensen die gewoon elke setlist hebben voor dan uh, volgens mij allereerste ja. Ja. optreden. Ja, ja. ja klopt. Nou, zo ben ik niet. Nee. 62 is die man hè, nu. Ja, maar hij springt toch nog uh, vrolijk uh, heen en weer. Hè? Hij ja. ziet er uh, patent uit. Ja, Ik lees dat hij boos is. Dat hij boos is. Of is hij boos? Op alles en Op iedereen. Alles en iedereen. Ja, ja, Op het Amerika van nu. Ja. Maar er is ook wel iemand die zich politiek, of in ieder geval geëngageerd, uit. Hij was het toch uh, verklaard Obama-aanhanger. Uh, ja, en ik denk dat het de reden is wat ik net zei waarom hij zo dichtbij komt. Hij wil zijn statement ja. steeds duidelijker maken. Hij denkt misschien: wat, wat wil ik nou eigenlijk? Wat, wat, wat, uh, ik ben zo bekend, misschien moet ik daar meer mee doen. Ja, dat, ik heb hem ook nog nooit, uh, um, althans wel in liedjes, maar niet zo uitgesproken op een CD of albumhoes, uh, zo horen praten over zijn ex-bandlid Clarence Clemens. Hij geeft dus Clarence Clemens op het nieuwe album Wrecking Ball alle credits en gaat zelf onderaan. Staan. Ik denk dat het gewoon een klassiek geval is... van mild worden uh, als je ouder wordt. Nee, dit is, dit, ja, is, precies dit, is geen mild worden. Nee, nou, dit is geen mild worden. Hij is nou, duidelijk een bepaalde, ouder. Ja, oké, okay, goed. Maar ja, dat we zeggen milder... dat hij zegt van, nou, ik wil wel meer contact met mijn fans. Ja. Dat we zeggen dat hij zich er minder hoog, ja, ver, van, ver van verwijderd voelt... of bovenverheven voelt, of zo in die zin. Ja. Maar je bedoelt geëngageerd, wordt hij juist harder? Ja, politiek. geëngageerd harder uh, en ook bereikbaarder. Ja. En dat is zo mooi. Um, het zou me, kijk, ik weet dat volgende week vrijdagavond Sting in de college tour is. Bij Tranhuis. Het, ja. ja. het zou me nu in deze fase niks verbazen... als hij binnen acht weken ook een van de gasten is in dat programma. Ja. Want hij wil zo duidelijk uitspreken waar hij voor staat. Ik begreep, want ik heb het verder nog niet gehoord, hoor die cd... dat er veel gospel-invloeden ook ja. in zitten. Ja. Dat komt uit zijn jeugd? Een katholiek jongetje, toch? Ja, hij is wel, hij is wel met de kerk opgevoed, dat wel. Uh, nou, ik denk niet dat het uit zijn jeugd komt. Ik denk dat het uit de passie komt. Uit uh, Bijvoorbeeld een van de zangeressen is Michelle Moore. dochter van Sam en Dave. Of uh, van een van de twee. Ja, ik, ja, ik haal ze altijd uit elkaar. Die waren niet bij elkaar getrouwd uh, voor alle duidelijkheid. Hè? Volgens mij dochter van Sam. Maar okay, <laughs> of ja. Dave. Ja. Um, okay. En hij heeft in het verleden vaker gewerkt met, uh, uh, met zwarte stemmen. Uh, want hij voelt dat als een wezenlijk element in zijn songs. En uh, ja, hij stopt het nu heel erg uh, in het nummer wat we net lieten horen: Land of Hope and Dreams. Dat begint overigens met een intro van een gospelkoor van ongeveer 40 seconden. Wat altijd lastig bij dit soort dingen is... dat het toch vaak uh, iets dubbelhartigs heeft... als uh, stinkend rijke uh, types zich opeens op allerlei mogelijke manieren afficheren... Ja, met de dat oude werkers ne ja, te Detroit. Peter, hè? dat is een Nederlandse opmerking. Is dat zo? Ja, dat kun je in Amerika Vertel. kun je dat zeggen en dan word je niet begrepen. Nee? Nee. Want, uh, en daar schrijft Springsteen overigens ook een nummer over uh, op het nieuwe album. Uh, je kunt het maar zo kwijt zijn... En, ja, kijk, wat dat betreft hebben wij de luxe van het vangnet, van het sociale vangnet... wat ze in Amerika veel minder kennen. En daardoor zeggen ze in Amerika ook veel makkelijker... ja, wat je hebt verdiend, uh, daar mag je trots op zijn. En daar hoef je nooit voor te verexcuseren. En wij hebben de neiging in Nederland om ons te verexcuseren... dat we af en toe eens een keer veel geld kunnen verdienen. Nou ja, de andere kant is natuurlijk dat je je daar toch zo, zoals hij doet, mee kan identificeren. Ja, maar de andere kant van het verhaal is dat hij zijn power in woorden nu zo goed kan uitleggen... Hij heeft de ruimte eindelijk in zijn carrière... om dat helemaal te stretchen met de mensen om zich. heen. Zeg, nou, hier sta ik voor. Hier staan we met z'n allen voor. En Obama is dan een passant in het oeuvre van Springsteen. Dat vind ik geweldig. Nou ja, hij is al veertig jaar bezig, zoals je zelf zei. Dus hij heeft verschillende generaties... weet hij toch uh, aan zich te binden. Want ik, volgens mij zijn er ook veel jonge mensen die van hem houden. Ja, hij heeft en iets un universeels. Ja. En wat is dat? Dat nou, komt omdat Springsteen dieper komt... dieper beklijft dan bijvoorbeeld Kluun. Klun van het moment, maakt een roman die uh, blijkbaar erg erin er in hakt, uh, maar niet over een periode van 40 jaar. En de diepte van het werk van Springsteen wordt, zoals ik het zie, en ik kan het zwaar overdrijven hoor, maar zoals ik het zie is de diepte van Springsteen uh, al 40 jaar gaande. Born to Run kwam heel erg uit het gebied waar hij is opgegroeid. Als je luistert naar de eerste opnames die hij heeft gemaakt, dan zit dezelfde passie in dezelfde vertelt Trant de manier van zingen, de manier van voordragen in As... op het nieuwe album Wrecking Ball. Dat vind ik fa dat, ja, dat is fascinerend. En kwalitatief is hij niet minder geworden. Je kunt over Dylan een heleboel zeggen, maar Bob Dylan heeft mooie teksten geschreven. Maar... Het stemmetje begint nu toch, toch te, begint te toch een beetje. Hij zegt nou, het zelf is er in een interview dat hij wel uh, hoopt net als Tony Bennett... gewoon op zijn 85 nog gezellig door te zingen. Ja. Jan Douwe, hartelijk dank. U hoorde Jan douwe kroesko over het nieuwe album dus van Bruce Springsteen, Wrecking Ball. Meer info allemaal te vinden www.nieuwsshow.nl Zometeen kamerbreed met daarin te gast Jeroen Dijsselbloem... waarnemend fractievoorzitter van de PvdA... en de financieel specialisten van de ChristenUnie en de SP. En dat zijn Carola Schouten en Ewout Eergang. En wij zijn er volgende week weer. Dag.